Met het NOS journaal In het noordoosten van Groningen is vanavond een lichte aardbeving geweest. Het epicentrum lag vlakbij Leermens, zo'n 6 kilometer ten westen van Delfzijl. De schok deed zich voor om ongeveer kwart over negen. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2,4 op de schaal van Richter. Binnen een uur had het KNMI al zo'n 40 meldingen per e-mail gekregen. De oorzaak van de schok is waarschijnlijk aardgaswinning. De Surinaamse president Boutersen zegt dat hij geen geld heeft gegeven aan het Kwakko-festival. Eerder vandaag zei zijn kabinetschef dat Suriname 50.000 euro uittrekt... om het noodlijdende festival te ondersteunen. Boutersen zegt nu dat de Surinaamse regering alleen een bemiddelende rol heeft gespeeld... in de financiële perikelen rond het festival... Eerder had de gemeente Amsterdam al laten weten dat een financiële bijdrage aan het Kwakoe-festival van Suriname niet zal worden geaccepteerd. Volgens lokale burgemeester Ascher heeft de gemeenteraad enige tijd geleden nogmaals bevestigd op geen enkele manier met de Surinaamse regering te willen samenwerken. In de Verenigde Staten zijn zeven banken gedagvaard in het onderzoek naar mogelijk gesjoemel met de Libor-rente. Persbureau Bloomberg heeft erover informatie gekregen van mensen die nauw bij de zaak zijn betrokken. De Libor is een rentetarief dat gebruikt wordt in het handelsverkeer tussen financiële instellingen onderling. De Britse Barclays Bank kreeg onlangs een megaboete omdat medewerkers opzettelijk valse gegevens hadden aangeleverd om het rentetarief te manipuleren. Barclays moet zich volgens Bloomberg nu opnieuw verantwoorden, evenals de Amerikaanse bank JP Morgan Chase en het Zwitserse UBS. Het treinverkeer heeft voor zover bekend nergens last gehad van de onweersbuien... die over het westen van het land zijn getrokken. De NS had al vanmiddag een aangepaste dienstregeling in de Randstad ingevoerd. En reizigersorganisatie Rover vond het vanmiddag al voorbarig... om in de spits treinen uit dienstregeling te halen. Het weer nog vannacht in het Noordoosten. Nog enkele regen- en onweersbuien. Verder nevelig. Overdag periode met zon. Middagtemperatuur ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Helco Span. span, span, span, span. Bijna 80.000 Elvis Presley-bewonderaars, voornamelijk meisjes en vrouwen... trokken naar het huis waar hij gisteren voor enkele uren in een stalen kist opgebaard lag. En ze vlochten bloemen in het hoge hek dat de tuin ontsluit. Duizenden passeerden zijn bij en de rest moest teleurgesteld weer naar huis. Muziekwinkels werden na het nieuws van Presleys dood door fans bestormd... en al zijn gangenvol platen werden opgekocht. Radio en televisie hier besteden uren aan Presley... de man die door president Carter uniek en onvervangbaar genoemd werd... en die een populariteit had die ver buiten Amerika reikte. Augustus 1977. Elvis Presley is overleden. En Avro-collega Peter Schreuder doet verslag vanuit Amerika... Goeienacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Ja, vandaag, 16 augustus, is het dus precies 35 jaar geleden... dat Elvis Presley zijn laatste adem uitblies. In de badkamer van zijn landgoed Graceland in Memphis. 42 werd hij maar, de king, zoals veel van zijn fans hem noemden. Maar 35 jaar later is Presley nog steeds niet vergeten... Zo dadelijk trekken duizenden fans langs zijn graf op Graceland. Daaronder ook zanger Bouke, die u net hoorde in Met het Oog op Morgen. Die treedt daar ook op trouwens vandaag op Graceland. Maar hier in Nederland vindt vanavond in de Remonstrantse Kerk Vrijburg... in Amsterdam een Elvis Memorial plaats. En die wordt georganiseerd door mijn gast van vandaag, Fred Omvlee. Hij is predikant en hij is verstokt Elvis-fan. In 2001 organiseerde hij in zijn gemeente in Monikendam... de eerste Elvis-kerkdienst. Daarvan zouden er vele volgen... onder. Meer ook in de Amsterdamse poptempel Paradiso. En tegenwoordig is Fred uh, geestelijk verzorger. Hij werkt bij Defensie, hij is daar vlootpredikant. En ook bij de diensten aan boord van de marineschepen... klinkt Elvis Presley regelmatig. Fred, goedenacht. Fijn dat je er bent. Goedenavond. Welkom nou, in de uh, Casa Luna... Uh, ja, dat bericht van, van, van Peter Schreuder, dat, dat wordt een beetje met een beetje distantie uitgesproken. Hè? Over de fans. En over dat het voornamelijk vrou uh, vrouwen en meisjes zijn die langs de baar trekken. Uh, Elvis was toen niet zo heel populair, voor mijn gevoel, meer in, in, in 1977. Nee, als je dat inderdaad weer even in het perspectief van toen plaatst, was uh, Abba was uh, hot en, uh, ja, en Herman Brood in Nederland. Hè? Dus de, de punktijd was. Uh begonnen uh, een new, new wave. Uh, kortom, dus de, de grondleggers van de oude rock and roll, zoals Elvis, die waren wel uit het uh, ja, uit het middelpunt uh, van uh, de aandacht verdwenen. Maar toch, hij had nog een hit. Er stond Way Down, stond nog in de hitparade... op dat moment dat hij stierf. Ja, dus hij had op dat moment wel een hit... maar zijn grootste populariteit was voorbij. Daarnaast was hij ook een beetje een laag man geworden natuurlijk. Een beetje een ja. dikke man. Die optrad in van die vreemde witte pakken... Met, met de gouden revers. Nou ja, ik moet ook kennen dat ik... Ik herinner me dit moment nog. Ik was een jochie van elf in Apeldoorn. En ik hoor mijn oudste zus nog de trap op rennen. Elvis Presley is dood. En... Ik kende hem inderdaad alleen als dikke man uh, in een wit pak. En ja, dus inderdaad, op dat moment was hij gewoon niet op zijn allerbeste. Dat, uh, ja, dat, dat uh, kun je niet anders dan, uh, dan toegeven. Nee, en jij was op dat moment ook nog geen fan. Je was elf, uh, je zus was ouder, neem ik aan. Klopt, dan? ja, een paar jaar ouder. En, uh, uh, en goed, en het nieuws was dus wel in die zin dusdanig groot... dat, uh, uh, ik denk dat zij veertien uh, was, uh, mm -hmm. dat ze toch... Uh, het reden genoeg vond om uh, door het huis heen te roepen. Ja, dus, dat... dus, dus ja, het, het betekende wel iets. Ik, uh, uh, het kwam wel aan. Het kwam aan, het was belangrijk nieuws... maar de, de, de, de betekenis van Presley... nou zeker bij een nee. elfjarig jongetje dringt hij dan op dat moment niet, niet door. Nee, Wa wanneer werd je Elvis liefhebber? Wanneer ontdekte je zelf dat, dat werk van Elvis Presley? Nou ja, op dat moment feitelijk, want... Uh, uh, toen kwamen de, ja, de, de, de flashbacks, de retrospectieven, de mooie... Uh, de documentaires, oude filmbeelden kwamen uh, naar boven... Dat, uh, waarin je Elvis uh, Don't Be Cruel en All Shook Up uh, uh, zag zingen. En dat was voor mij nieuwe muziek. Uh, ja, wat hoorde je toen dus? Uh, Abba. Uh, en ik weet dat ik ook... Uh, uh, Brian Ferry uh, al wel uh, uh, mooi vond, laat maar zeggen. Uh, um, maar die hele oude rock'n'roll... dat was muziek die je gewoon niet meer op uh, de radio hoorde. Nee, nee. Dus ja, dat was een herontdekking... of voor mij dus een ontdekking maar, van, van dat genre. Maar waarom vond je dat genre meteen zo, zo geweldig? Waarom uh, ja. uh, uh, uh, viel ja. je als een blok voor dat genre? Want dat gebeurde. Nou ja, precies, nou ja, dat blijft natuurlijk altijd een soort mysterie... waarom je wordt aangetrokken door, door uh, iets of iemand... Uh, uh, het, het is energie, denk ik. Uh, zo omschrijf ik het maar. Uh, er sprankelt iets in wat overkomt. En ja, nou ja, daar ben je gevoelig voor of niet. Ja. En jij was ja. er gevoelig voor. Ja, precies, ja. Sterker nog, binnen de kortste keren... liep je in een elvisjek uh, door de gangen van je school. Ja, ik, ik, ik, had, een, uh, ik wilde, had wel de drang om het uh, te uiten. Met buttons, die, die waren toen natuurlijk ook uh, nog in. Uh, uh, dus een elvis button op en... Uh, een spijkerjek, een afdankertje van een nicht die ik had gekregen. En die was dusdanig verbleekt dat je wel een mooie portret op de rug kon schilderen. Dus of tekenen. Dus ik had oh, het hele portret liep er in het Ik had daar het stift een Elvis-portret op getekend. En hoe werd nou, daarop gereageerd door je klasgenootjes? Ja, schouderophalend gewoon. <laughs> ik was toch een, denk ik, een, nou, een enigszins in mezelf gekeerde puber. Uh, of prepuber. Ja. Yeah. Uh, een grote bril en uh, dus ik ja goed uh, ik vond het zelf heel mooi maar ik, uh, wat anderen ervan vonden dat uh, dat ontging me eigenlijk ja je was een van de weinige grote Elvis fans althans ja, ja. Uh, in die leeftijdscategorie ja. en je bent Elvis altijd trouw gebleven, uh, sterker nog, je bent echt een, een groot liefhebber van zijn werk en je gebruikt uh, zijn werk ook in, in, in de diensten die je organiseert uh, in, in kerken, um, in kloosters, uh, op, ja. op de schepen waar je werkt als vlootpredikant. Wat spreek je als je, als je nu even uh, kijkt vanuit het perspectief van een bij 47-jarige, hè, want dat ben je nog net. <laughs> ja. uh, nee. wat, wat spreek je dan zo aan in die liedjes van Presley? Um... Ja, dan kom ik eerst weer terug op die energie, denk ik. Er zit, of het nou up-tempo nummers zijn... of gevoelige, sentimentele nummers. Er zit altijd een soort oprechte laag in. Een timbre waarvan je hoort dat het... nou ja, een trilling die overkomt. Dus misschien is dat het geheim van een stem. Onze stemmen zijn trillingen... Mm -hmm met een goede radiostem word je dus radiopresentator. Nou, dat, dat heb je te danken aan. Blijkbaar dat uh, die omvloerste uh, stembanden... Nou, hetzelfde geldt voor Elvis, denk ik. Dat, uh, uh, wat hij zingt, of dat nou uh, heel ruig is of uh, fluweelzacht... Het, ja, het komt altijd over. Ik hoor altijd een soort snik in zijn stem. Ja, alsof hij ja. uit de Jordaan komt. Dat is natuurlijk wel een heel Nederlandse nou, opmerking, maar andre, dat gevoel. Dat vind ik wel treffend. Ja, eigenlijk gebruikt Elvis zijn stem als instrument. Heel vaak hoor je ook helemaal niet wat hij zingt eigenlijk. Zijn tekst, hij, hij, uh, hij murmelt de woorden, om het maar zo te zeggen. Hij verbouwt ze, omdat hij uh, zijn stem, uh, laten zeggen, laat zeggen, hmm. laat passen in ja, het, het, het scalen van de andere instrumenten. Dus, dat deed hij al intuïtief in het begin. Je hoort hem inderdaad. Uh, Hijgen en snikken en lachen en uh, grommen. Uh, dus hij, eigenlijk is hij volgens mij eerder een soort uh, stemkunstenaar. Uh, nou ja, zo, zoals je later wel in de, in de jazz meer hebt gehad. Maar uh -huh. hij deed dat intuïtief. En uh, uh, je moet het ook niet na willen doen eigenlijk. Kijk, Bouke kan het dan. Ja, hè? die wil het worden. Maar de elke imitator die kan die snik wel nadoen of die kan wel die lage bas nadoen. En dat. Uh, uh, is ook heerlijk om te, mee te smieren, laat maar zeggen. Maar het komt nooit echt over. Dan ben je nog niet die stemkunstenaar. Nee, precies. Nee. Dan vat je nog niet dat gevoel Nee, dan maak je een, die een karikatuur stem. van de stem van Elvis. Ja, ja. En wanneer ontdekte je ook een, een, een uh, religieuze lading in zijn werk? Ja, dat, dat duurde toch enigszins. Want ik, ik vond die gospels toen ik jong was gewoon niet interessant. Want hij heeft dus die, veel gospels opgenomen. Ja, heeft, zeg, een, ja ongeveer honderd uh, heeft hij op zijn repertoire maar ik, ja, ik was vooral geïnteresseerd toch als puber in, de, in het wilde werk. Maar toen ik predikant werd, toen um, ja, kwam ik ook in aanraking... met de, de jonge gemeenteleden die zelf actief uh, bezig waren met gospels... maar dan de hedendaagse gospelmuziek. En die, ja, die hoorde ik. Het nou ja, is ja, dus een respectabel muziekgenre waar de EO uh, uh, goed in thuis is. Maar je miste iets... Ja, ik vond dat eigenlijk heel vaak en nog steeds, met alle respect... te, te flauw, te, het mist sol, om mm ik maar -hmm. zo zeggen. Gospel zonder sol. Ja. En toen uh, dacht ik, nou laat ik dan eens, uh, even goed uh, horen hoe Elvis dat nou eigenlijk uh, doet. En dan hoor je dat het gewoon uh, nog steeds overkomt. Uh, ook al is het uh, bijna, ja, 50 jaar geleden opgenomen, laat maar zeggen. Uh, dus de, ja, daar zit... Een, voor ja, vriend en vijand uh, uh, kunnen, ja, zullen dat erkennen dat het uh, oprecht klinkt. Ook al is het zoetsappig, want dat geef ik ook toe. En het is sentimenteel en het is dik. Het, het ligt er soms dik bovenop. Maar het blijft toch overeind staan. Mm -hmm. En dat is denk ik het, uh, het verschil tussen kunst en kitsch. Uh. Ja, en dit maakt dus uh, dat die gospels van Elvis voor jou kunst zijn. ja. Kunst die je ook in je, in je werk veel toepast. Kunst die je ook zelf uh, inspirerend vindt. Ik stel voor dat we, dat we naar zo'n gospel gaan, gaan luisteren. Want we gaan er meer uh, beluisteren, natuurlijk, in de komende twee uur. Dit is een nummer wat voor jou uh, persoonlijk ook van groot belang is, is uh, geworden in je leven. Zal ik zeggen, ja. hopelijk vertellen waarom dat uh, zo is. Take my hand, precious Lord, Elvis Presley. Mm. my hand Lead me on past and gone. At the river I stand. Guide my feet, hold my hand, take my hand, precious love. Lord, take my hand, Lord, lead me on, let me stand. Precious Lord, Elvis Presley. Het is vandaag precies 35 jaar geleden dat hij overleed. En daarom organiseert Fred Omvlee vanavond een Elvis Memorial in de Remonstrantsekerk Kerk Vrijburg in Amsterdam. Fred Omvlee is predikant, maar hij is ook Elvis-fan. En Fred, dit lied heeft voor jou ook uh, een, een persoonlijke lading gekregen. Hè? Ja, zeker. Ja, ja we, we waren even zo, denk ik, gezamenlijk als luisteraars uh, in de kapel met Elvis, die daar. Uh, Zong uh, tot uh, zijn Heer uh, van uh, Pak Mijn Hand. Nou, en dat uh, Dit nummer leer ik ook pas echt eigenlijk kennen... Uh, rond de tijd dat mijn vader overleed. Ben je in wat 2001. Dat? En uh, toen uh, kreeg ik namelijk zo'n compilatie van Elvis Gospels in handen. En dat uh, ontroerde me gewoon enorm. Dat uh, het, ja, verdriet en geluk tegelijk... Uh, ja, vielen over elkaar heen, laat maar zeggen. Uh, want aan de ene kant nou, kan je hier ook van zeggen... dit is een, dit is een soort over de top sentimenteel. En tegelijkertijd ja, vind ik het oprecht en komt het over. Dus het, uh, ik snap dat mensen hier geen liefhebber van zijn. En tegelijkertijd, zeker op dat moment, overviel het mij gewoon als... Uh, nou ja, uh, raakte het mij diep. Ik uh, dacht ik van, ja, dit is echt... Uh, ja, uh, nou ja, ik, ik ging er simpelweg van huilen. Uh, dus, uh, uh, en toen dacht ik, ja precies, gewoon die combinatie van uh, ja, verdriet en geluk tegelijk. Ja. Uh, uh, en toen dacht ik ook letterlijk, van, als dit mij zo raakt, dan moet ik hier ook iets mee doen. Dan, dan moet ik hier iets mee uh, in de kerk. Uh, want ja, het is toch mijn doel om te uh, inspireren als uh, predikant. Waarom zou ik dat dan niet juist doen met dat wat mezelf zo persoonlijk raakt. En dus even een zijstap van uh, nemen van het geëigende mm -hmm. kerkelijke uh, repertoire. Dus hier is ook eigenlijk dat idee van die dienst mee begonnen. Ja, Met jouw persoonlijke ontroering moet ik iets lied? mee doen. Precies. Ja, ja, ja. ja en, en er kwamen wel wat meerdere inspiratie, inspiratiebronnen bij elkaar hoor. Uh, bij ons uh, in uh, Monikendam in de buurt is een uh, predikant die al. Uh, uh, Rieks uh, Hogekamp in Zuiderwoude. Nou, dat is een hele inspirerende predikant. Die uh, vierde op een gegeven moment zijn verjaardag in de, de kerk van Zuiderwoude. En uh, hij is een Emilio Harris fan. En hij, uh, al zijn gasten waren in die kerk. En hij liet alle lichten doven. En hij ging in een luie strandstoel zitten. En toen hoorden we Emilio Harris in dat mooie kerkje. Yeah. Nou, dat was ook overweldigend mooi. Toen dacht ik ook van popmuziek in een kerk. Dat... Kan, dat mag, sterk nog, dat is gewoon uh, te gek. Uh, ja, popmuziek dus, uh, verweef jij ook in je liturgie, hè? Ja, precies. Niet nou, alleen ja, dus, Elvis overigens, maar uh, nee, ook popmuziek? Nee, letterlijk alle muziek die eigenlijk... Volgens mij is alle muziek geschikt. Alle muziek? <laughs> ja, uh, alleen uh, al naar... Uh, dat moet, moet je natuurlijk variëren naar de, naar de plek... en de, uh, de mensen waar je het voor doet. Maar ook wel naar het verhaal dat verteld wordt in liedjes. Ja, maar... Mijn ervaring is dat bijna alle liedjes... vertellen een verhaal waar je wat mee kunt. He, dus niet alles is voor elk moment geschikt, maar wel... Uh, bijna alle popmuziek, durf ik te beweren, is, uh, is te gebruiken. Voor, nou, heb... voor, de, voor de goede liedjeur om het zo te zeggen. He, gewoon, je, kunt het, uh, je kunt er teksten uithalen. Je kunt het, alleen al omdat als iemand er zelf mee komt, he, als, als verzoeknummer... Nou, dan heeft iemand er zelf iets mee, nou, dan ja. kan je dat... Uh, verhaal gebruiken. Dus het hoeven geen maar... gospels te zijn. Het hoeven geen liedjes met een religieuze uh, uh, achtergrond nee, te niet zijn. per se. Nee, inderdaad. Het, het, een, een, liedje kan, een popliedje kan ook voor iemand een religieuze dimensie krijgen. Uh, absoluut. Uh, ja, klopt. Als het over de liefde gaat, dan uh, nou, wordt het al gauw transcendent. Om het met, met mm -hmm. een mooi woord te gebruiken. Uh, en mijn ervaring is dat ook. Nou, noem maar op, een hardrock nummer van Metallica heb ik wel eens gebruikt in een kerkdienst... omdat de bruidegom daar een fan van was. En uh, de titel was Nothing Else Matters. Nou, dat drukte voor hem uh, de liefde voor zijn vrouw en uh, hun kinderen uit. Uh, dat was een stoere marinier die dat toen vroeg... Nou, Kortom, Metallica kan je gebruiken in een kerkdienst. Nou kan ik me wel voorstellen, want je bent nu vlootpredikant... waarschijnlijk dat je daarom ook die marinieren trouwde. Maar daarvoor was je gemeentepredikant in Monnikendam. Ik kan me voorstellen dat toen je voor het eerst zo'n elfersdienst organiseerde... dat sommige van je gemeenteleden wel even achter hun oren krabten. Wat gaat Dominee nu doen? Nou, daar was ik ook bang voor, laat ik het daar eerlijk over zijn. Ik had toen al wel het geluk dat uh, de dirigent van het uh, kerkor Anton Poot... die uh, zag meteen de potentie van het uh, geheel in. Dus die was al enthousiast bezig met zijn koor en met bewerkingen van uh, uh, gospels. Um, en ik heb uh, de kerkenraad uh, uitgelegd wat ik van plan was. En uh, nou, de dames en heren waren allemaal uh, meteen om... Ik, uh, ja de kerken gaat wel maar ja, nee. de gemeente de, ah, ja, nee, de gemeenteleden ook het belangrijkste ja die moest je meekrijgen alles ja, ja, ja. gebeurt er ook... niks in de protestantse kerk nee, de kerk dat uh, niet meegaat ja de, ze vonden het uh, Er waren ongetwijfeld wel een aantal bij die uh, zich afvroegen wat dat nou toch uh, moest vooral toen het ook nog in de telegraaf kwam uh, er zijn al eenmaal mensen die ook minder van publiciteit houden dan ik. Ja, ja ben je goed, een, beetje, ja, een goed, beetje gesteld op publiciteit nou ja, ook wel? ja, dat, dat vind ik wel een leuk, een leuk aspect van dit uh, fenomeen, ja. ja uh, dominee staat ook op een preekstoel... omdat hij gezien wil ja, worden ja, precies, en gehoord muzieks, wil worden ja, natuurlijk, ja. ja. Nee, en, maar nee, dus de, er, er was gewoon geen uh, weerstand. En ook uh, zeker toen men het uh, had meegemaakt... toen besefte men van nou, dat is gewoon uh, een uh, mooi feestelijk... Uh, en uh, ja, oprecht uh, geheel ja. zo'n Elvis kerkdienst. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat een, een, een kerkdienst met een, met een standaard liturgie? Alleen daar waar normaal een psalm gezongen wordt of een gezang gezongen wordt... Mm. daar worden nu Elvis Presley liedjes gezongen? Ja, nou, feitelijk wel. De, de gewone kerkelijke opbouw is natuurlijk ook eigenlijk een hele ideale kapstok... van een intro en een, uh, een lied, een uh, stuk tekst. Uh, weer een lied, uh, een verkondiging... Uh, een lied en muziek, uh, gebeden... nou, de, kortom, die, de klassieke kapstok van de liturgie... die kan je heel goed gebruiken voor... Uh, nou, voor uh, ook uh, een dienst met uh, popmuziek. Mm -hmm. Want de gebeden bijvoorbeeld, uh, link je die dan ook aan Elvis Presley? Of ja, de breek die je houdt, link je die ook aan Elvis Presley? Uh, uh, al al of zit die daar mee ik, los ik, ik, ik vind Elvis is gewoon een mooi voorbeeld van eigenlijk hoe wij allemaal zijn. Ik, ik, wij zijn allemaal een beetje Elvis... Hoezo zijn we allemaal een beetje nou, Elvis? Zeker nu. We zijn, we zijn allemaal rijk. We, we, kunnen allemaal, we zijn allemaal rijker dan onze voorouders. We, um, dus we moeten keuzes maken. We kunnen keuzes maken. We, we willen. Nou, we hebben ego's. We, uh, we hebben onze verleidingen. We hebben, uh, nou, ieder heeft zijn eigen uh, zwakke punten, maar zeggen. Ja, ja. Of het op het gebied is van drank of uh, pillen. Of, uh, uh, we kennen ook allemaal relatieproblemen. Um, nou, de, de echtscheiding van Elvis, zijn verslavingsproblematiek, zijn depressie... dat zijn wel welvaarts, nou, ja, bekende welvaartsproblemen. Ja, ja. Dus eigenlijk is mijn stelling van we zijn allemaal een beetje Elvis. We kunnen ons allemaal herkennen in eigenlijk de talenten, maar ook de, ja, de tekortkomingen van hem. Dus een dienst over Elvis gaat eigenlijk over ons allemaal. Precies, ja. Eigenlijk je... zoals elke gewone kerkdienst natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, alleen nu kopie je het dan uh, uh, aan ja. één ja. voorbeeld. Maar heeft het ook niet iets, iets gevaarlijks? Want daarmee zet je hem ook op een soort voetstuk. Je hebt Elvis zelf wel eens omschreven als idool en gevallene... goddelijk en menselijk, rechtvaardig en zondaar tegelijk. Precies, ja. Nou ja, een, een andere Elvis-onderzoekster in Amerika... die beschrijft hem ook wel als een Christ-like figure. Dus een Christus-achtige figuur. We, mm -hmm. hij, uh, we hebben hem... Uh, Bekleed met uh, roem en uh, aandacht en uh, bewonderd om zijn schoonheid en uh, zijn zang. En vervolgens hebben we hem ook uh, collectief uh, ja, verguist of yep. uh, in de steek gelaten. En, uh, uh, ja, uh, maar ja, misschien wel gekruisigd, laat maar zeggen. Hè. Misschien is hij wel gewoon aan de roem ten onder gegaan... die wij hem hebben hè, uh, toebedeeld. Maar als je dus, hem zo, dus, zo, zo schetst, geef je hem dan niet te veel eer... Nou, nee, dat denk ik niet. Kijk, uh, Toch wel een uh, verschil tussen uh, elvers en ja, kijk, Christus? Kijk, op sommige momenten vind ik het juist ook wel weer geestig... om die link te leggen. Ja. Het is niet ondaan van enige humor en ironie zelfs. Uh, maar de, de werkelijkheid van nou, uh, de kerkelijke verkondiging... is juist ook vaak dat we uh, de heiligen in de katholieke zin... dat waren vaak vergelijkbare figuren. Die waren... Ook uh, ge getalenteerd uh, uh, en uh, ging vroeg dood uh, en werd vervolgens uh, heilig verklaard door het volk. En Elvis is in die zin, denk ik, een oprechte, moderne heilige. Mm hij -hmm. uh, is, uh, is uh, ja, ten onder gegaan aan ja, onze moderne levensstijl. Waar wij, in die zin, is die ook een, ja, bevat zijn leven een waarschuwing. Een, een cautionary tale, in een, een mooi Engels woord, mm -hmm. uh, is hij ook. Van uh, Word niet zoals Elvis, maak niet dezelfde fouten. En tegelijkertijd uh, ja, we, kunnen we ons er dus aan spiegelen. We kunnen ons ook aan optrekken. Je, je kunt, je ook, je kunt toch, toch willen worden als Elvis uh, in zijn gloriedagen. En tegelijkertijd zit er een waarschuwing in van... Nou, kijk uit, uh, ga niet te ver uh, in je isolement... Of je, uh, uh, of je drang, je ambitie naar uh, roem... Dus wat dat betreft, is het, ja. is het, dat heeft een heilige vaak ook, hè? Die, die, die, die, die staat voor een bepaalde boodschap ook. Ja. En uh, Ik vond het wel mooi in dat verband een katholieke Elvis-fan die, die zei onlangs ergens, ja, Elvis is voor mij eigenlijk een soort uh, brug tussen de mens en God. Precies. En dan ben je precies daar waar je bent als het over heiligen gaat. Nou ja, precies. Het, het klassieke verhaal van Jezus is denk ik nog steeds ijzersterk. Alleen heeft ook zijn bruggetjes nodig. En uh, nou, Jezus is, of Elvis is een prima bruggetje naar Jezus. Uh, en uh, nou, en dat, ik vind juist ook die lichtvoetigheid die erin zit, die wil ik ook behouden. Ik, wil dat ja. ook niet, ja, ik heb geen, uh, zelf geen zin in zware kerkdiensten. Dus er, er moet ook gelachen kunnen worden. Maar er moet ook ontroering zijn en er mag ook uh, ja, uh, sentiment in zitten. Ja, en af en toe eh, eh, pas je ook eh, hele slimme trucjes toe, vind ik. Want ik heb me laten vertellen, Fred, dat als dan de collecte rondgaat eh, tijdens de dienst. dat je dan dit liedje laat horen: As the snow flies, on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries Cause if there's one thing she don't need It's another hungry mouth to feed in the ghetto People, don't you understand? Your child is an alien He'll grow to be an angry young man someday I Take a look at you and me Are we too blind to see, do we simply turn our world to look the other way, while well the world turns, and hung a hungry little boy Ja, dan wil het, het natuurlijk wel lukken met die collectie, als je dit laat horen. Ja, Elvis was ook een gul mens. Uh, uh, hij, uh, hij, kon, hij wilde graag mensen verwennen en hij wilde... Hij wist zelf hoe arm hij was he, geweest. Hij is echt als arm jochie uh, opgegroeid. White trash, hè? Ja, ja, dat, dat klopt. Uh, gewoon in een arm huisje met uh, twee ouders. Uh, wel blank, maar aan de onderkant van de samenleving. Uh, zijn vader heeft ook even in de cel gezeten. Dus hij wist wat armoede was. En hij wist dat hij dat nooit meer wilde. Nou, dat is een bekende drijfveer van, denk ik, heel veel. Mm -hmm. Mensen die armoede in hun jeugd hebben gekend. En hij het dus ook graag... Zijn eigen geld weg, Gek genoeg. Tenminste, om mensen die, waarvan hij dacht dat ze het nodig hadden. om die, uh, iets van die rijkdom uh, te laten mee. Uh, was de, was de geul? Ja, een enorme geul. Ja, uh, gaan geruchten dat hij echt tientallen, honderden uh, Cadillacs uh, heeft weggegeven. Oh je? Ja. Aan wie dan? Dat was ook vaak heel onhandig natuurlijk. Maar goed, want ja, als, als je arm bent, dan moet ja. je hem onderhouden vervolgens. Ja, ja en, en benzine en, moet je kopen. Ja. Nee, precies. Dat is, dat, is, dat is een bekend gegeven. Dat heel veel mensen daar naar de aanvankelijke glo ja, glorie en uh, blijdschap... Uh, vervolgens dachten van ja, dat uh, is te duur. Of heb je een beetje de teken dat het ook een man is... die een beetje buiten de werkelijkheid ging leven nou, natuurlijk op een gegeven moment? Uh, uh, ja, nou ja, Elvis is denk ik... Hij is, uh, het was absoluut een intelligente man, een slimme man... maar ook weer geen intellectueel. Hij, uh, geen doordenken. Nee, hij leefde heel erg vanuit zijn hart. En dat is denk ik ook nou ja, uiteindelijk de makker geweest. Dat hij niet door heeft gehad welke processen er speelden. En dat hij uh, zichzelf in een isolement uh, uh, uh, deed verzeilen... door te veel ja-knikkers om zich heen te verzamelen. Gewoon geen, geen realistische... Ja, kijken op zichzelf simpelweg... Uh wist uh, te bewaren. Ja, ja, dat was uiteindelijk ja. misschien ook zijn ondergang. Nou, dan je dit terwijl de collecte gaan. Er is ook morgen in de Vrije Burg, in de remonstratiekerken in nee, de Amsterdam. morgen doen we geen collecten. Nee? Wat, wat, wat gebeurt er we, morgenavond? We vragen wel om een vrijwillige bijdrage voor de, oh, voor de onkosten. En dan draai je in de ghetto. Maar goed, mensen krijgen wel een gratis glas wijn. Dus, uh, oké, oh, oké. Okay. Uh, okay. <laughs> maar wat gaat er morgenavond gebeuren daar in die Vrije Nou, ik, ik ga eerst uh, het leven van Elvis schetsen, uh, vertellen... Uh, met natuurlijk uh, prachtige uh, historische filmbeelden. Mm -hmm. uh, dus hoe hij van, uh, van zijn ontdekking uh, door Sam Phillips in de Sun Studios... Uh, met That's All Right Mama. Hoe hij vervolgens uh, uh, doorstoten naar landelijke roem... Uh, films begon te maken, Jailhouse Rock en dergelijke. Dat, hoe hij in militaire dienst ging in Duitsland. En vervolgens uh, hoe hij in het... Uh, ja, uh, B-film uh, tijdperk terecht kwam in de jaren 60, waarin hij 33 films maakte. In uh, korte tijd, nog geen tien jaar. Uh, en waarin hij uh, eigenlijk zijn eerste depressie eigenlijk kreeg, want hij had geen contact meer met uh, zijn publiek. En uh, nou, vervolgens uh, zijn comeback in 1968. En dan de glorieuze jaren 70, de begin jaren 70, met de grote satelliet-tv-shows en de optredens in Las Vegas. En vervolgens na 1973 de, ja, de neerwaartse spiraal na zijn uh, scheiding van Priscilla. En nadat uh, uh, na twee lijfwachten een uh, onthullend boek over hem hebben geschreven, waarin hij ja, wordt uh, nou, in ieder geval wordt bekritiseerd. Wat schreven die lijfwachten dan precies? Nou, die beschreven daadwerkelijk hoe Elvis uh, in een isolement terecht was gekomen en de. de Grip op de realiteit de, was kwijtgeraakt. Die schreef ook over drank, over drugs? Ja, geen drank, want Elvis heeft nooit gedronken. Nee? Nee, nee. Uh, nee Elvis was uh, praktisch heel onthouder. Uh, maar hij was in, de, in zijn diensttijd in Duitsland... aan de benzidrinepillen gewend geraakt. Wat, nou, wat zijn dat voor pillen? Ja, dat zijn peppillen, hmm. waar je lekker de hele nacht wakker van blijft... zodat je goed op wacht kan staan... Ja, dat is een zo'n naïviteit van dat tijdperk denk ik ook geweest. Die werden gewoon verstrekt. Uh, het was heel normaal. Door de legerleden ja, ja, nou ja, in ieder geval... Ze, het was normaal, laat ik het zo zeggen, dat uh, militairen dat uh, uh, gebruikten. Dat doen jullie nu niet meer, hopen Nee, het, is, het lijkt me ook heel uh, onverstandig, inderdaad. Ja. Uh, maar het, uh, hij is daar toen aan verslaafd geraakt... en is vervolgens doorgegaan op dat pad van uh, ja, uh, medicijnen... Nou, en die uh, lijfwachten beschreven simpelweg het, uh, ja, het ongewone leefpatroon van Elvis. En, dat zag en Elvis als... vond dat als een, ja, een dolkstoot in de rug. Mm -hmm. uh, en uh, nou, dat heeft uiteindelijk allemaal bijgedragen tot, uh, tot, een, uh, ja, nou ja, tot zijn vroege einde. Als, als je dan zo zijn levensverhaal vertelt... Hè, uh, komt er ook naar voren of hij een religieus mens was? Ja, dat, dat benadruk ik, ik natuurlijk graag. Want Elvis was... Uh, uh, nou, sowieso gelovig opgegroeid. Uh, hij ging uh, graag mee naar de kerk, daar leerde hij ook alle gospels al zingen. Dat was een Pinkstergemeente, hè? waar, waar je ja, als jongetje uh, ja, naartoe ging. Een, een soort Assembly pinkstergemeente. of God, dus is een soort Pinksterachtige gemeente, van hele gewone mensen uh, een laagdrempelige kerk. Um, uh, maar hij is, heeft altijd die voorliefde gehouden. Hij heeft. Uh, hij bleef uh, gospel zingen voor en na zijn concerten. Want zo zei, zo zei hij zelf. Uh, daar werd hij rustig van. Ja, en of iemand echt gelovig is, blijft natuurlijk altijd de vraag. Dat kan ik van niemand zeggen. Ook niet van gewone kerkgangers. Maar als iemand zelf zegt dat hij. Uh, uh, een gelovig mens is. Dat hij in God gelooft. Dat hij uh, zoekt naar de zin van zijn, van zijn leven. En dat hij. Uh, uh, ja, dan. Dan heb ik niet. Uh, Laat ik het zo zeggen, dan mag ik wel gevoeglijk aannemen of zeggen dat Elvis inderdaad een religieus mens was. Hij zocht het breed hoor. Hij, uh, uh, hij was natuurlijk christelijk van origine, maar hij uh, had ook interesse in jodendom, boeddhisme. En daar verdiepte hij zich erg in. Hij uh, las veel spirituele le lectuur. Maar hij was een zoeker, dus hij had ook iets rusteloos daarin. Mm -hmm. Dat hij zich uiteindelijk ook toch nog steeds niet kon neerleggen bij een... Nou ja, ik, ik denk dat dat... T, bij zijn eigen doel in het leven. Hij wist, wist gewoon simpelweg niet wat hij eigenlijk... Nou, Waartoe waar, hij op aarde precies, was. Precies. Terwijl het de beroemdste zanger ter wereld was op precies, het Precies, moment. maar het is lonely at the top. Ik denk echt dat hij, uh, gecombineerd met zijn onzekerheid... Hij bleef elke elk jaar weer onzeker of de fans uh, zouden komen... of zijn platen werden verkocht... Nou, dat is een ongemakkelijk gevoel natuurlijk. Ja. Uh, hij voelde zich ook verantwoordelijk voor natuurlijk alle mensen in zijn entourage... die uh, ook ja, van hem afhankelijk waren. Ja, die combinatie van uh, een, een spirituele zoeker... Uh, uh, verslaving aan pillen en uh, uh, onzekerheid... Ja, die, ja, die hebben hem ook uiteindelijk dus uh, ja, weggehouden, laat ik het zo zeggen, van ja de, de echte gemoedsrust die geloof zou kunnen bieden. Ja, hij zocht dus hij, maar hij heeft nooit echt gevonden. Dus uiteindelijk gaven ook die gospels hem niet meer de rust die hij uh, nodig had. Nee, nee. Dus ja, dus ik durf te zeggen dat hij oprecht gelovig was uh, en verder, uh, ja, uh, onthoud ik me van uh, een oordeel. Ik smaak mm -hmm. hem ook niet heiliger dan hij ja, was. Uh, ja. uh, wel zijn vrouw Priscilla, zijn ex uiteraard, die zegt nu. Uh, in de laatste documentaire, de laatste interview met haar daarover, dat als Elvis nog geleefd zou hebben, dan zou hij dominee zijn geworden. Oh ja? Ja. Dat was haar, is haar stellige overtuiging. Ja, dus zij is echt overtuigd van, van, van ja. uh, het geloof. Zij van deelde dat niet, dat Elvis. hele gevoel nee, en, en nee, zijn nee. fascinatie voor dat religieuze. Maar ze zegt, als hij door was gegaan op dat pad, dan was hij absoluut, uh, ja, een uh, een, een, een preacher geworden, ja. een dominee. Dat, dat levensverhaal, dat vertel je morgen in de, in de Vrijburg. Ja. Um, en natuurlijk klinken ook al die gospels, of dat is niet allemaal. Ja, en ook en die zijn, gospels, hit, en uh, zijn hits. En natuurlijk. Ja, ja. want ook die hebben, wat je al zei, Daar lied kan een religieuze lading hebben. Wij kiezen nu opnieuw voor een gospel van uh, Elvis Presley, Peace in the Valley. and a body for oh, oh, oh, me Oh Lord I pray There'll be no sadness No sorrow Radio 1, Casa Luna, Helco Span. Peace in the Valley, Alfons Presley. Frit Omvleek, klinkt dat lied morgen ook? Ja, zeker, ja. In de ja, we, we laten het Elvis zelf zingen met beeld en geluid. Ja. Dus je ziet Elvis ook, je hoort Elvis ja. uiteraard. Jij vertelt het verhaal. Hoe wordt de avond dan afgemaakt nadat je het levensverhaal van Presley hebt verteld? Ja, met een, ja, met een meditatief moment, heb ik het maar genoemd. Een uh, uh, meditation. Uh, eigenlijk een mini kerkdienst. Met... Uh, een uh, intofslied. Uh, Where could I go but to the Lord? Waar kan ik beter heen dan naar de Heer? Nou, mm -hmm. uh, en vervolgens uh, uh, een Bijbellezing. Uh, uh, Psalm 23. Uh, nog een lied. Uh, I believe in the man in the sky. Uh, een, zeggen, een eenvoudig geloofslied van Elvis. Uh, enkele gedachten van mij. Een mini-preekje over uh, God en uh, een uh, ongewoon mens. Nou, de, de strekking daarvan zou ik niet verklappen, maar. De... Maar breed je in die preek bijvoorbeeld een lans voor ongewone mensen? Ja, precies. In de, en mensen ja. die buiten de lijnen kleuren. Eigenlijk wel, inderdaad. Ja, en ongewone mensen, dat zijn we natuurlijk ook zelf allemaal. Hè. Uh, mm -hmm. Maar uh, weer met een mooie cirkel rond. Maar te maken. de ene is wat meer ongewoon dan de ja, andere. Ja, precies, precies, ja. En uh, uh, Amazing Grace uh, zal Elvis daarin ook zingen. Um, en we gaan bidden. Tenminste, ik ga gewoon bidden voor ons zoals wij daar zijn. Uh, en danken voor al het uh, goede wat we hebben in ons leven. Zoals de muziek van Elvis. En uh, ik dank ook dat er mensen zijn als Elvis. En uh, ongewone mensen die ons uh, uh, uh, mooie dingen uh, kunnen bieden. Mm -hmm. En vervolgens uh, mogen mensen ook een kaarsje aansteken voor, uh, nou, voor Elvis. Of voor een andere persoon of uh, voor welke intentie dan ook. En dan uh, eindig ik met een zegen, uh, de Ierse pelgrimszegen waar ik uh, graag mee uh, eindig. Hoe Ook... klinkt die? Ja, uh, in het Engels begint hij in als may the road rise to meet you. Maar in het Nederlands klinkt het uh, als uh, voor de weg wens ik je toe dat de weg je tegemoet komt. Dat de wind steeds in je rug is en dat de zon je gezicht verwarmt. En dat zachte buien je velden beregenen. En dat God tot ons weerzien je bewaart in de palm van zijn hand. En met die nou, zegen worden ja. dan de, de bezoekers van de Elvis Memorial uh, heen gezonden. Precies, uh, uh, uh, nou heb je al heel veel van deze diensten georganiseerd. In het volgende uur wil ik graag met jou verder praten over... wat nou het succes is van deze diensten. Je probeerde het een één keer uit in Monnikendam. Inmiddels is er een hele reeks uh, gevolgd. Ook in Paradiso in Amsterdam. Daar gaan we in het volgende uur uh, over praten. En ook met u, want Fred Omverlee blijft bij ons in het volgende uur. Dat moet ik er even bij zeggen. Dat is zeer op prijs. En hij gaat ook met u in gesprek, net zoals ik dat hoop te gaan doen... over Elvis. Want ja, hij mag dan natuurlijk al 35 jaar dood zijn... Elvis Presley. Hij heeft nog steeds een enorme betekenis. Dat blijkt ook. Uit dit gesprek wat we nu eh, voeren, en ik wil graag van u weten wat Elvis voor u betekent. Welke liedjes voor u belangrijk zijn en waarom dan? Of is het ook de mens Elvis die u nog steeds inspireert? En welke herinneringen koestert u aan hem? U kunt uh, bellen op ons gratis nummer 0800 1121 Mailen kan naar casaluna.ncf.nl en twitteren kan met hashtag Casaluna. Nu een nieuwe aflevering van het bureau hier op Radio 1 en wat Casaluna betreft dus heel graag tot straks na 1 uur met Fred Omvlee, predikant en Elvis fan. Tot zo.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 Professor. Je kent mevrouw De Nooier. Ja, natuurlijk ken ik die. Mevrouw De Nooier denkt erover om jou als bijvak te nemen voor haar doctoraal. <laughs> ik wou er eigenlijk graag een keer over praten. Als het u schikt, tenminste. Natuurlijk schikt me dat. Ik kan me een slechtere keus voorstellen. Wat studeer je ook alweer? Toen ik gisteren het bureau uitkwam om naar huis te gaan stond er een grote personenauto voor de deur... en twee heren waren bezig een aantal van de straatstenen... die daar door de stratenmakers zijn gestort... in de laadbak van die auto te laden. Is dat jou ook opgevallen? Ik heb niks gezien. Dan waren ze zeker al weg. Ik Begrijp dat toch niet goed? Als je nu wel geld hebt om zo'n grote auto te kopen... waarom dan niet voor zo'n paar stenen? Zo zijn mensen. Zou jij nu in zo'n geval de politie gewaarschuwd hebben? Denk het niet. Ik heb me dat wel afgevraagd. Ik zou me wel geweldig geërgerd hebben. Maar ik heb het toch niet gedaan. vraag me af waarom niet. Ik zou heel tevreden zijn als een andere D. Of als de politie toevallig de hoek om was gekomen. Maar zelf zou ik haar niet gewaarschuwd hebben. Maar waarom niet? In de eerste plaats zou ik een geweldige glazen gekregen hebben met Nicolien. Want je hoort de politie niet te waarschuwen. Nee, dat is klikken. Ja, zo wordt dat beschouwd. Er, er is zelfs een rijmpje op, klikspaan... Klikspaan, uh... boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan. Ja. Je zou die mannen er dus zelf op moeten aanspreken. Dat heb ik ook nog overwogen. Maar de heren zagen er niet bijzonder toegankelijk uit. Nee, dat zou ik nooit kunnen. Daar ben ik niet sociaal genoeg voor. Maar het is toch ook zo dat er tegenwoordig ontzettend veel gestolen wordt... en dat de arbeiders daar dan vaak de schuld van krijgen. De arbeiders zelf? Is dat dan geen reden om de politie te waarschuwen? Misschien waren het wel arbeiders Die na hun werk nog gauw even wat stenen inladen. Bijvoorbeeld. Dat zou ook nog kunnen. Kortom, het probleem is onoplosbaar. Het enige wat je kunt doen is het ter plekke doodschieten. Dat is wel radicaal. Ja. Als je tot de conclusie komt... dat verspreidingskaarten geen afspiegeling zijn van een eeuwenoude situatie maar dat ze een tijdopname zijn met een geldigheid van hooguit enkele tientallen jaren. Zoals bij de wieg. Dan zou je dus eigenlijk, om de historische ontwikkeling te kunnen volgen... een hele reeks enquêtes moeten hebben. Steeds verder terug in de tijd. En die heb je niet. Dat is nu altijd al mijn bezwaar tegen die verspreidingskaarten geweest... dat ze niet exact zijn. Ze zijn wel exact, als je ze maar goed gebruikt. Maar ze zijn ook niet exact... Dat probleem nog even terzijde laten. Niets is exact. Waar het mij om gaat, is dat we een bron vinden... die die enquêtes kan vervangen... zodat je over een periode van, laten we zeggen, drie of vierhonderd jaar... een aantal doorsneden in de tijd kan maken. Ben je al eens op het RKD geweest? Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Ja. Ik vroeg me af of je bij zo'n wieg de ontwikkeling niet zou kunnen volgen... door stelselmatig alle schilderijen en prenten door te nemen... Vanaf 1400 bijvoorbeeld? Nee, daar ben ik nog nooit geweest. Dus je weet ook niet wat voor systemen ze hebben? Nee. Stel dat ze daar een systeem hebben... waarin je zo alle wiegen kunt vinden. Dat zou heel mooi zijn, maar ik ben bang dat dat wel weer niet het geval zal zijn. Kunnen we daar niet samen naar gaan kijken? Daar zou ik toch eerst eens over moeten nadenken... of dat wel past in mijn werkschema. Denk daar eens over na. Vrijdag moet ik naar Den Haag voor een visum voor Hongarije... en we zouden dat kunnen combineren. Het zou toch meestelijk zijn... Hey Ad. Dag, Maarten. Dag, Bart. Hey Ad. Bart en ik hebben het er net over... om vrijdag de systemen op de RKD te gaan bekijken. Kun jij dan ook? Je vindt dat we nog niet genoeg te doen hebben. Dat ook, natuurlijk. Ik heb gezegd dat ik dat een overweging zou nemen. Ja, tuurlijk. Je hoeft niet. Het is een voorstel. Ik zal erover denken. Als we besluiten om dat te doen... zouden we misschien ook de systemen op het Kunsthistorisch Instituut... in Leiden kunnen gaan bekijken. Dat is een goed idee. Dag, heren. Er is een brief van Pieters... Ik ben benieuwd. Een eerste antwoord op je brief heb ik niet verzonden aangezien. Uh -huh. Te scherp was geweest en niet geschikt om aan een vriend te zenden. Maar ik nog niet of ik boos omdat bedroefd moet zijn. Boos omdat je mij in feite het recht ontzegt om buiten de Europese atlas... om een internationale enquête te houden en de artikelen daarover mijn eigen tijdschrift te publiceren, bedroefd... omdat wij naar mijn stellige overtuiging op deze wijze op weg zijn... naar het eind van onze samenwerking. Omdat deze samenwerking mij te lief is... en ik ruik tot elke prijs wil vermijden... voortaan iedere poging tot censuur op mijn werk en mijn artikelen... door de Noord-Nederlandse redactiereiders naast mij neerleggen zie ik mij genoodzaakt om enkele radicale wijzigingen... in de bestaande structuur aan te brengen. Te weten, alle Nederlandse abonnees, ruilabonnementen... en recensie-exemplaren moeten worden overgebracht naar Antwerpen. De Nederlandse commissie moet zich terugtrekken uit de redactieraad... De redactieraad wordt voortaan samengesteld... uit vertegenwoordigers van de verschillende regio's in Nederland en Vlaanderen... en van de stamverwante volksgroepen daarbuiten. En de redacteuren worden benoemd uit de leden van deze redactieraad... met recht van veto van de uitgever. Alleen met zo'n regeling acht ik het voortbestaan van ons tijdschrift gewaarborgd... tenzij er een mirakel geschiet... wat ook in de moderne devotie nog tot de mogelijkheden behoort... Uw vriend Staaf. Ik kom even melden dat ik weer terug ben. Jaring. Ik wil hem ook even spreken. Heb je nog even? Jaring, ik heb balk gevraagd of Halbe één dag mocht werken... in de veronderstelling dat jij daar geen bezwaar tegen zou hebben. Nee, daar heb ik geen bezwaar tegen. Kan ik u even onder vier ogen spreken? Alle Nederlandse abonnees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 Ik heb Elshout gevraagd of hij wat meer over Kipperman weet. Omdat ze nogal bevriend zijn. Maar hij weet niet meer dan buiten Nussertema. Het stelt je teleur. Ik maak me zorgen. En? Hij wil van ons af. Die indruk heb ik nou ook. Maar ik gun het hem niet. Ik wel. Ik moet er nog eens over denken hoe ik hierop reageer. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Zal ik hem eerst aan Bart en Ad laten lezen? Goed, laten we maar aan Bart en Ad lezen. Vandaag kom ik er toch niet meer aan toe. Het lijkt me trouwens beter dat hij een paar dagen blijft liggen. Herhaling. Hier volgt een bericht uitsluitend bestemd voor de heer Koning. De heer Koning wordt verzocht in de trein van 9 uur 2 te stappen vorm gereed staat op perron 4a. De heer Muller zal zich in Haarlem bij hem voegen. Is Ad er niet? Ad komt er in Haarlem in. Oh, dat wist ik niet. Maar dat kan natuurlijk ook. Ik wist het ook niet, maar het werd omgeroepen door de stationsluidspreker. Dat moet een mooi ogenblik geweest zijn. Ik was bijna te laat, want de tram had enige vertraging. Ik maakte me al zorgen. Dat zal wel. <truimert> Niet. Als iets onverwachts gebeurt schrik ik niet. Daarvoor reageer ik langzaam. Jij hebt ook altijd je praatje klaar, hè? Dat is mijn kracht. Ik ben koning. Ik heb een afspraak met mevrouw Bruining. Mevrouw Bruining? Ik weet niet of die er is. Maar ik zal even voor je kijken. Zullen Ad en ik maar niet eens een kijkje gaan nemen bij de systemen? Ja, dan kom ik jullie daar straks wel halen. Had u een afspraak? Ik heb uh, gisteren opgebeld. Maar hebt u toen juffrouw Bruining zelf gesproken? Uh, uh, nee, die was nog niet. En vanochtend was het te vroeg om nog eens te bellen. Een ogenblikje nog, alstublieft. U hebt naar mij gevraagd? Uh, ja, ik ben uh, koning van het bureau. Zeg me niets. Dat begrijp ik. Ik wil u ook alleen iets vragen. Hoe komt u erbij om dat te doen zonder een afspraak te maken? Ik heb gisteren opgebeld en degene die ik toen aan de telefoon kreeg... zei dat u er niet was, maar dat ze het door zou geven en dat dat voldoende was. Heeft ze dat gezegd? Ja. Wie was dat dan? Dat weet ik niet. Ik heb wel een naam gehoord, maar die ben ik meteen weer vergeten. Hoe was uw naam ook alweer? Koning. Meneer Koning. Ja. En wat wilt u vragen? Ik ben bezig met een onderzoek naar de verspreiding... van de verschillende soorten schommelwiegen in Nederland... voor een Europese atlas. Er zijn in ons land twee soorten schommelwiegen geweest. Een dwarsschommelende en een die in de lengte schommelde. De dwarsschommelende was aan het eind van de vorige eeuw algemeen. De langschommelende vond je zo'n beetje overal, maar zeldzaam. Ik zoek nu naar een bron die me kan vertellen hoe dat daarvoor was. Voor 1880 ongeveer. En ik vroeg me af of ik daarvoor schilderijen en prenten kan gebruiken. Een Verschrikkelijk aardig onderwerp. Ja, <laughs> aardig onderwerp. Er zijn natuurlijk schilderijen en prenten met wiegen erop. Ik kan u zo'n aantal noemen, maar hoe vindt u die? U hebt geen systeem met het trefwoord wieg. Bent u al bij Boe in Leiden geweest? Daar hebben we vanmiddag een afspraak mee. Maar die zal u ook niet kunnen helpen. Wat u vraagt is heel interessant, maar jammer genoeg zijn wij op zulke vragen niet ingespeeld. Heel jammer. Toen hij afscheid nam omdat hij naar de Hongaarse ambassade moest, had hij tot zijn voldoening geen fout gemaakt. En zelfs bij het weglopen had hij zichzelf zo in de hand dat hij niet struikelde of ergens tegenaan botste. Zo glad verliep het niet vaak. Als je de zaal deur liep, bedacht ik dat het misschien was omdat hij te moe was om zich druk te maken. Of andere mogelijkheid, omdat dit mens geen enkele ambitie vertoonde, ja, Maar die zich juist tegenover strebig, zoals een struikelende, stotterende, onevenwichtige idiootplacht te gedragen. Hier hebben we niets aan. De enige ingang die ze hebben is op genre. En dat betekent dat je enkele tienduizenden reproducties zou moeten doornemen. Ik heb toevallig wel een wieg voor je gevonden op een schilderij van Pieter de Hoog. Was het dwars of een schommelende wieg? Ik veronderstel een dwars schommelende, maar dat was niet goed te zien omdat er een gordijn overheen hing. Hé, hey! wie van de drie? <laughs> ik wou dat God me de kracht gegeven had om zo'n jongen met één klap tegen de grond te slaan. Maar dat heeft hij niet. Er zijn technieken voor. Dan zou ik het geloof ik toch weer zielig vinden als hij op de grond lag. Bovendien overkomt mij dit zo vaak. Ik kan me daar niet meer druk over maken. Dat voorkomt mij nooit. Wat doen ze dan? Ook wel echt slaan. Van de week nog. Ik stond voor een vitrine van trouw op de Nieuwezijds Voorburgwal. En toen kreeg ik ineens een klap in mijn nek. En toen ik omkeek, een klap in mijn gezicht. Twee dikke jongens met bierbuiken die een grapje wilden maken. Oh ja? hoe word je daar dan niet razend om? Ik heb ze gevraagd eens hier te komen, maar ze kwamen niet. Wat had je dan gedaan? Dan had ik erop gewezen dat zoiets niet te pas komt you <laughs>